Vijf uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Bahrein is een jongen van 16 omgekomen... bij gevechten tussen demonstranten en de politie. De jongen zou zijn neergeschoten en in elkaar zijn geslagen... terwijl de oproerpolitie toekeek. Volgens een mensenrechtenorganisatie was hij ongewapend... maar de autoriteiten zeggen dat de jongen de politie bekogelde... met Molotovcocktails. Sinds februari vorig jaar zijn er geregeld protesten in Bahrein... tegen de koning. Op Lowlands worden handtekeningen ingezameld... voor de vrijlating van de leden van de Russische band Pussy Riot. De drie vrouwelijke bandleden moeten twee jaar naar een strafkolonie... omdat ze in een kerk een protest liet zongen tegen president Poetin. Met de handtekeningenactie hoopt Lowlands een vuist te maken tegen die straf. De handtekeningen worden volgende week aangeboden aan de Russische ambassade. In Canada zijn opnieuw afgehakte ledematen gevonden. Het gaat om twee handen... Eerder deze week werd al een afgehakt hoofd en een voet gevonden. Volgens de politie lagen de handen aan de oever van een rivier bij Toronto... niet ver van de plek waar de voet lag. De lichaamsdelen zijn van een vrouw... en hebben waarschijnlijk enkele maanden in het water gelegen. Volgens de politie heeft de zaak niets te maken met die van Luca McNada. Hij werd in juni opgepakt voor de moord op een Chinese student... die in stukken was gehakt. Heineken heeft zijn bot op het populaire Aziatische Tiger Beer verhoogd... De bierbrouwer biedt 53 Singaporese dollar per aandeel. Eerder leek de overname al rond. Maar vorige week meldde zich een andere overnamekandidaat... die een paar dollar per aandeel meer biedt. Het is nu onduidelijk wie de nieuwe eigenaar wordt van het Aziatische bedrijf. Het weer. Het wordt een zonovergoten dag. In de kustgebieden blijft de temperatuur net onder de 30 graden. In de rest van het land wordt het maximaal 33 graden. Morgen opnieuw tropisch warm. Na het weekend blijft het warm, maar neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. De nacht van uw leven. Astrid de Jong. Nachtvluchten bent, uh, of ben je misschien gewend om te horen op deze uren. Nou, nachtvluchten is er in ieder geval een uh, maandje tussenuit. In september begint er een nieuw programma van de VPRO op Radio 1. En in augustus mocht ik voor Max uh, ja, drie vrijdagen vullen. En ik zei, ik wil heel graag een programma maken met gewone mensen. Dus twintig uh, gewone mensen in totaal... die een uur lang over hun leven mogen vertellen... en een radiobiografie mogen maken. En dan blijkt dus inderdaad dat gewone mensen niet bestaan. Want iedereen heeft een verhaal. En dit uur hoort u op Radio 1 het verhaal van Wil Gerritsen. Wil Gerritsen wordt geboren op 26 april 1949 in De Hoven, een klein dorp bij Zutphen. Hij groeit op in een arbeidersgezin dat het niet breed heeft. De rode haan kraait boven zijn bed en dat geluid zet hij in zijn verdere leven zelf voort. Hij komt graag op voor anderen, maar ook zelf komt hij geregeld in een lastige situatie met werk en gezondheid. Desondanks is en blijft Wil een positief mens... Astrid de Jong, een uur lang in gesprek met Wil Gerritsen. Wil je meelde, ik ben opgegroeid in een klein boerendorp... wat behoort tot de gemeente Zutphen. En daar heb ik tot mijn vijftiende gewoond. Daarna moest uh, ik met mijn ouders mee verhuizen naar Hoogvliet... onder de rook van Rotterdam. Ja. Nou, Dat lijkt me inderdaad een, uh, een bijzonder begin van een mensenleven... Nou, het is een slecht uh, denkbaar moment voor een jongere om te verhuizen. Ja? Omdat je uh, al je sociale contacten, al je vrienden. Uh, de hele cultuur van zo'n dorp. dat ben je ineens allemaal kwijt. En je wordt in één keer in de grote stad neergegooid. En met een hele andere leefomgeving, een hele andere mentaliteit. Ja, ja, ja. ja want ik, ik, uh, ik begrijp altijd dat uh, kinderen zijn altijd tegen verhuizen. Want kinderen willen altijd dat alles blijft zo, zoals het is. Tenminste, meestal, als je niet in een rare situatie zit. En dat het uiteindelijk altijd meevalt. Maar in jouw geval ervaar je het nog steeds als niet iets wat is meegevallen, nee, zeker, nee, ik. Nee, is ja. nog steeds niet meegevallen. Nee, nee. Ik heb nooit kunnen wennen aan die mentaliteit daar in, in Rotterdam. Nee. <laughs> Want hoe was het in de Hoven? Ja, het is een, uh, ja, ik zou zeggen, een pittoresk dorpje... wat je, wat je kunt, uh, kunt voorstellen uit de goede oude tijd waar vaak over gesproken wordt... Waar zo'n 1500 mensen wonen, uh, waar na de oorlog paar huizen uh, zijn neergezet, maar de voor de rest bestond het allemaal uit uh, boerderijen en dat soort zaken. Waar uh, ik wil het geen sociale controle noemen, maar in, in het Oosten noemen we dat het Noorboodschap uh, ontzettend, ja, ja, ja, ja. ontzettend, ja. ontzettend sterk leven. Ja. Als voorbeeld, uh, als het s'nachts onweer kwamen, de overburen kwamen bij ons nachts thuis zitten aan tafel, dan zat je met z'n allen in de grote om, om de tafel heen, die toen nog in, in, in het midden van de Kamer stond. Wacht dat er alweer bij over was. En dan ging, uh, moeder met dochters ging weer terug naar eigen huis. En, Eigenlijk uh, heb je gewoon gezellige herinneringen aan de onweer. Ja, dat, dat kan <laughs> ik ook kunnen noemen. Ja, precies. Ja. Ja, en wat deed jouw vader in de Hoven? Mijn vader heeft alles gedaan wat hij aan kon pakken... om zijn gezin te onderhouden. Ja. Hij uh, werkte na de oorlog, uh, heeft hij altijd gezegd, in de mooiste baan van zijn leven: dat was bij een mijnopruimingsdienst. Wat? Uh, mijnopruimingsdienst. Mijn oh, al oh, was dus, dat een uh, mooie baan. Ja, dat ja, was een hartstikke mooie baan, dat vond hij ook. Uh, totdat uh, in Zutphen, uh, hij was er gelukkig op dat moment zelf niet bij, maar een, uh, een bom ontplofte tijdens een demontage. En toen heeft mijn moeder een de keuze gesteld van uh, of het gezin of uh, je werk, zeg het maar. Ja. En uiteraard koos hij voor zijn gezin. En ja, toen heeft die man alles gedaan in, in fabrieken wat hij maar kon aanpakken met zijn handen om het gezin te onderhouden. En het laatste wat hij gedaan heeft, uh, toen wij nog een Zwitserwoner was verwerken we bij een steefbriek langs Tijssel. En hij was niet uh, uh, gefrustreerd over het feit dat hij die mooie baan had moeten afpakken? Nee, nee. nee, nee. Als, als okay. ik, ik heb dat nooit gehoord. Nee, het nee. was nee. iemand van aanpakken. Ja. Ja. Ja. En jullie waren met z'n achter thuis, met vader en moeder mee? Nee, met z'n zevenen. Met z'n zevenen. Ja. Dus uh, ik, kan ik heb echt nog niet uh, drie zussen en een broer. Ja. Dus een groot gezin. Ja. Uh, niet breedhebbend, nee. want vader moest uh, uh, ja, uh, op veel verschillende plekken dingen aanpakken. Waarom dan die verhuizing naar Rotterdam? Hij kon een baan krijgen bij een uh, chemisch bedrijf op Rozenburg. Ja. En uh, op de steenbriek waar hij werkte, dat was in de zomermaanden leuk. Want dan kon je s morgens vroeg of avonds laat werken. Je werkte daar ook op, op een tariefloon. Dus aan de hand daarvan kon je heel veel verdienen. geld verdienen. Ja, maar, maar in de, de winter... wintermaanden is dus helemaal niks. Want de IJssel okay. die stroomt dan over. En dan staan de uitwaarden onder water. kunnen ze geen klei graven. kunnen er geen stenen gebakken worden. En dan dus helemaal niks. En uh, nou, wij hadden geen lastmachine. Wij hadden uh, ja, eigenlijk niks. Uh, mm. Dat was ook niet te betalen. En uh, de mensen werden naar Rozenburg gelokt door dat chemische. Uh, ja, want die bedrijf. hadden natuurlijk personeel nodig. Precies. Ja. En uh, die hadden een paar, uh, paar flatblokken laten neerzetten voor uh, iedereen. En uh, in het huis stond een koelkast, er stond een wasmachine, alles stond erin. En uh, ja, mijn vader kon meer verdienen. Hij kreeg een geredeld loon. Uh, ja, dus dat was in feite de reden voor de vuizing. Ja. ja. Dus toen kwam je daar in een flat terecht? Ja. Want waar in de Hoven, wat voor huis wonen jullie? Goh, dan? Nee, gewoon een eensgezinswoning. Een ja. Dus van een eensgezinswoning naar zo'n ja. blok. blog, ja, ja, ja. met allemaal mensen geïmporteerd ja, om daar maar te land. gaan ja. werken. Dus ja. allerlei ja. gezinnen ja. bij elkaar. Ja. Ja. Ja. We schepten dat ook niet een schiep? Nou ja, we zorgden dat ook niet voor een band? Allemaal ja, voor de, voor beetje... voor de, voor de, voor de oudere mensen misschien wel, maar in, in mijn leeftijd. Uh, had, nee, in mijn leeftijd had ik ook helemaal geen, geen, geen vrienden of wat dan ook. Wat, wat, wat, wat, waar ik aansluiting mee vond. Nee? Die, die, waren, die waren ook niet uh, in mijn leeftijdscategorie. Uh, okay. Nee. Dus je hebt het niet getroffen. Niet en, en je nee. was een boertje. Ook dat nog. Ik pak alleen maar een dialect uh, van het dorp. Ja, oh jee. Ja. Is het erg? Uh, In Rotterdam wel, ja. ja. Ja? Ja, ja, ja. Wat, wat is het, even de Zutphen, wat is het dan? Het dialect is het... Uh, waar hoor je het aan? Ja, we spreken, niet, niet, jij, over de, we spreken niet over de IJssel, maar over de IJssel. Oh ja. Ja, we dat hebben het niet over beetje... Maar, maar Moor. Oké, oh, okay. dus komt echt niet... wel een beetje plat. Ja, ja, je komt niet uit de Hoven, maar je komt uit de Heuven. Dat is wel grappig, je hebt het nog steeds. Ja, ja, ja. ja. Je, je weet het nog heel ja, goed. Ja, ik ja, spreekt ja. het thuis ook met ja. mijn moeder vaak. Echt? Oh, ja. die is ook ja. nog steeds. Ja. Ja. Ja. Heeft die kunnen aarden daar in Rotterdam dan? Ja, die, die had natuurlijk alles uh, wat het huishouden betreft wat, het, uh, wat, wat je begeert. Ik bedoel, ik, uh, toen we naar thuis woonden in, in, in de Hoven zelf... toen uh, was het elke keer die grote wasketel op de, op de kolenkachel. ja. En uh, zonder avond en dan sjouwen. En ja, als je dan naar iets gaat waar een wasmachine is... Dat scheelt al een hoop. Dat scheelt een hele Kan hoop. ik me iets wel ja, voorstellen. En ik heb maar drie ja. kinderen. Ja. <laughs> ja. Dat scheelt heel veel. Zonder wasmachine. Ja. Ja. Ja. En uh, dus jullie kregen het iets makkelijker? Iets breder ja. ook? Ja, ja, natuurlijk. Meer, ja. Mijn vader ging meer verdienen ja, en ook een geregeld loon. Ja, dus dat, dat was altijd uh, beter. Dat was prettig. Maar ja. jij ging in je na pubertijd. Uh, werd je daar ja, zo ik in denk, een, Als je 15 jaar bent, dan zit je in je puberteit Ik was net een ja. maand 15. Dus, uh, ja. ja. Dus dat was een lastige periode? Dat was een hele slechte periode. Hoe kwam je eruit? Door militaire dienst vijf jaar later. Oh ja, vijf jaar wel. Dus ja. dan, dan snap ik dat dat goed ja. indruk gemaakt ja. heeft. Dat heeft ook... ja. Je hebt je nooit kunnen aanpassen daar. Nee, dat nee. lukte gewoon niet. Nee. Nee. Ja. Ik had helemaal niks met, uh, met die regio. Nee. Nee. En hoe was dat dan in militaire dienst? Ja, dan kom je weer met, uh, met een totaal uh, groep, ja, ik zou zeggen individuelen uit het ja. hele land kom je samen. En ja. Ja, goed, uh, daar moet je dan uh, weer met elkaar de aansluiting zien te vinden. Ja. En daar ben je ook met uh, wat oefeningen betreft een aantal dingen doen, ben je gewoon op elkaar aangewezen. Ja. En dan, dan, dan uh, ja, kom je wat meer los en dan kom je wat meer op gang. Ja, dat ging beter. Dat ging beter, ja. ja. Ben je boos geweest op je vader? Nee. Waarom niet? Nee. Je begreep wel dat het moest gebeuren. Ja, hij, uh, hij deed het voor zijn gezin. En dat deed mijn moeder ook, ja. om het, om het uh, beter te krijgen. Ja. Dus nee, ik moet niet boos om worden. Okay. Militaire dienst, en toen? Ja, eerst in... Uh, Jij bedoelt na de militaire dienst of maar, tijdens? Uh, alles wat interessant is. <laughs> ja, <laughs> ja. ja, eerst militaire dienst, eerst uh, drie maanden Nijmegen voor, uh, voor de opleiding. Ik zat bij, uh, bij de luchtmacht. Ja. En uh, daarna uh, elf maanden naar uh, Duitsland. En uh, uiteindelijk vanuit Duitsland overgeplaatst uh, naar Nieuw-Millingen onder, onder Apeldoorn. Ja. En, uh, allemaal weer Gelderland, ja. Ja, allemaal weer Gelderland. Ja, Gelderland was er blijven trekken. Als ik uh, in die periode ook, als ik in de, toen woonde ik ook in de Randstad... en uh, was ik ook wel actief binnen de FNV... en dan had je een opleidingscentrum in Nunspeet. En als ik dan uh, in Nunspeet was geweest... ging ik altijd via Zutphen via mijn geboortestaat, ging ik terug naar de Randstad om even weer die sfeer te proeven... alles weer een beetje mee te nemen en dan weer terug... Ik ben een beetje vroeg, maar volgens mij moeten we echt het dorp van Wim Sonneveld gaan draaien. Niet? Dat, ja, dat, dat, dat roept bij mij altijd, elke keer als ik het hoor, roept de herinneringen op. En uh, dat associeer ik ook heel sterk met uh, waar ik toen gewoond heb en hoe het in die tijd was. En het geeft zo ontzettend uh, goed weer. Ja. Gewoon gaan draaien dan ook, maar. Ja. ja.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 De hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Het dorp van Wim Sonneveld. Ja, je zegt net, we kochten ook zoethout, uh, salmiak voor ja. een cent, inderdaad. ja. ja. Ja, nou daar had je goede herinneringen aan in ieder geval. Aan ja. de, de Hoven bij Zutphen. Maar uh, um, daar bij Rotterdam, daar, uh, nou, Hoogvliet, daar uh, klikte het in ieder geval niet zo. Toen militaire dienst. En uh, nou, nou zei je, ik was al actief bij het FNV. Ja. Ten tijde van dat je in militaire dienst zat? Nou, in, in militaire dienst is, is, het, is het eigenlijk wel, uh, wel begonnen. Want uh, ja, ik, ik heb altijd, een, uh, of het nou een iets van, van overlevensdrang is... of uh, uh, vanuit, vanuit uh, zeg maar die positie waar we thuis in zaten om, uh, om het beter te krijgen. Ja. Dat heb ik ook altijd gehad. We zaten niet tegen dienst, uh, zaten we in een uh, systeem uh, te werken. En uh, nou, iedereen leefde naar de vakantie toe en ging vakantieafspraken maken... Totdat in uh, april of mei van een jaar de commandant in één keer besloten om van een drieploegendienst naar een vijfploegendienst over te gaan. En dat wilde hij doen net voor de vakantieperiode. Uh, ja. nou, terwijl iedereen al zijn afspraak had gemaakt. Ja. En uh, dat was dus hoog ongelukkig. En Onrecht. Was, ja, absoluut. absoluut, <lacht> absoluut ja. Iedereen uh, liep daar ook tegen te hoop. En het, uh, uiteindelijk ben ik, uh, ben ik opgestaan en met die commandant uh, gaan praten. En uh, uiteindelijk kwam er nog een uh, collega soldaat bij. Dus met tweeën gedaan. En uh, dat heeft uiteindelijk wel toe geleid dat uh, toen besloten is... om die vijf dienst pas na de vakantieperiode in te lassen, zodat iedereen uiteindelijk toch met vakantie uh, kon gaan. En toen heb jij geproefd aan het uh, opkomen voor de belangen ja, van ja, uh, de ja, gemeenschap. Ja, ja. ja, dat ja. ja. En dat, uh, ja, dat, dat gevoel ben ik altijd, uh, altijd blijven houden, ook uh, na militaire diensttijd. En uh, ja... Je praat erover wat je, wat je zoal doet in militaire dienst. En uh, met name ook uh, dat verhaal wat ik net vertelde. En dan uh, vroeg, werd ik op een gegeven moment gevraagd van... heb je zin om in de ondernemingsraad te komen? Van, uh, van uh, het bedrijf waar ik door werk. Dat was de Rotterdamse, Rotterdamse Droogdokmaatschappij. Was de, ik de, mee, Rotterdamse? de Rotterdamse Droogdokmaatschappij. Droogdok. En wat, wat, wat deed hij? Uh, Scheepsnieuwbouw, reparatie okay. en marinewerf. En wat deed jij daar? Ik heb de opleiding gehad daar voor, uh, voor plaatwerker. Okay. En uh, na mijn militaire diensttijd ben ik ook in de uh, terecht terechtgekomen. En uh, nou werd ik dus gevraagd uh, of ik in de, de ondernemersraad uh, wilde komen. Nou, laat ik het eerste verhaal even terugzetten. Uh, in november 1974 kwam ik, uh, uh, of werd ik gevraagd voor technisch-administratief medewerker bij dat bedrijf. Toen was ik net uh, 25 jaar. ja. En toen had ik zo ongeveer leiding aan 10 tot 12 personen, Op een heel natuurlijke manier, ook niet gevraagd, maar dat, dat groeide gewoon. Uh, het was een groep van twaalf mensen en uh, de een ging hierheen de ander ging daarheen en ik bleef binnen die groep en die groep werd weer aangevuld. En ik op een gegeven moment was het de oudste, dan had ik ook de leiding aan die, uh, die club. Maar je was, sorry dat ik je onderbreek, maar okay. je was je eigenlijk uh, van je vijftiende tot je twintigste ongeveer, zat je daar in Hoog, uh, hoogvliet? Ja, hoogvliet ja. Waar, je, um, waar je eigenlijk weinig aanspraak had. Ja. En vervolgens ging je militaire dienst, ging je werken. En toen werd je iemand die juist heel sociaal was en veel... Uh... ...contact kon maken met mensen. Ja, omdat ik in de... ...dat had ik in de dienst natuurlijk ook opgepakt. Omdat ja, ja, ja. Je, je, je komt daar... ...en met allemaal vreemden... Met allemaal, ...in feite allemaal gelijke stemden van de gelijke leeftijd. En ja. ja, Wat ik net zei... ...je bent op elkaar aangewezen bij het doen van oefeningen... ...en allerlei soorten die meer. Die draai gemaakt naar... Het ja, witte, toen heb ik echt uh, een beetje los kunnen maken... ...van die uh, problemen die ik zeg maar, vijf, tussen mijn 15 en 20ste heb uh, ervaren. Ja. Ja. Vond je dat prettig... ...of dacht je daar verder helemaal niet over na? Nou, het schat me in ieder geval wel meer houvast. Ja. Ja, en dus in dat opzicht ja. was het wel prettig. Oké. Okay. Ja. En, uh, nou ja, inderdaad kwam je daar terecht uh, bij de bedrijf, ondernemingsraad. Ja. En dat beviel? Ja, dat beviel mij, uh, beviel mij heel goed. Ik, uh, ik was daar 25 jaar, dus uh, ook erg jong. Het was een ondernemingsraad van 25 personen, omdat bij uh, het bedrijf waar ik toen werkte, werken zo'n 6000 uh, mensen. En, uh, ik heb er altijd vrij onafhankelijk geprobeerd te manoeuvreren. Ik was lid op dat moment nog van het NVV, wat later FNV geworden is. Mm -hmm. Ik kwam in de ondernemersraad en had direct na de eerste vergadering... al een conflict met de, met de fractievoorzitter, omdat oh. ik hem niet volde in zijn woorden. Ik had er andere gedachten over en die vertelde ik ook gewoon. En dat uh, zal ik ook altijd blijven doen. Ja. En toen zei hij ook tegen mij van ja, maar dat kan niet. Want uh, ik ben een fractievoorzitter. Toen heb ik hem ook gezegd, hey Joop, als dat uh, je als standpunt is, ik vind het prima. Maar dan ben ik morgen weer weg en dan mag je de ander gaan zoeken. Zo. En werkte ja. dat? Ja, dat werkte. Oh, nou, nou. deed je allemaal op gevoel? Je was ja, gewoon een goede ja. onderhandelaar uh... Ja, nou goed, ik kwam in de ondernemingsraad en te, twee jaar later was ik uh, plaatsvangend voorzitter van, uh, van die club. En uh, ik kwam ook uh, in onderhandelingsdelegaties van vakbonden uh, terecht. Bij, uh, so, bij reorganisaties om sociaal plan om te, uit te onderhandelen en dat soort zaken meer. En ja, dan, dan, dan leer je dat gewoon natuurlijk. Uh... Nou ja, dan leer je dat gewoon. Ja, voor deel zit het ook in je. Ja, ja dat, dat denk klopt. ik ook. Ja, ja. dat klopt. Ja. <laughs> maar ja. goed, van nature uh, lacht dat je wel en ja. die kant groeide je dan ook op. Ja, ja. precies. En toen? Nou, allerlei onderhandelingen uh, gedaan uh, in 1980. Begin 1980, maart 1980 heb ik het over... Uh, wilde de FNV een grote landelijke staking organiseren... tegen de of de lo loonmaatregelplannen uh, ja. van Joop en Uyl en uh, Indalus. Ja. En als de FNV een, sta of een staking wilde beginnen... Ja, was het altijd in Rotterdam, want uh, daar was succesverzekerd. Ja. En uh, ja, als je staking wil beginnen, krijg je Dat een hoop sociaal, publiciteit. Uh, ja. ja, maar je krijgt ook een hoop publiciteit. En daar gaat het met name om. En ja. als je flinke publiciteit krijgt... dan is het in het land ook veel makkelijker te verkopen... en om aansluiting te vinden. En we hadden een vergadering van, uh, het, op het bedrijf van de bedrijfsledengroep. Bedrijf en uh, ja, wie wil de fractievoorzitter... of uh, wie wil de leiden worden? Niemand stak zijn hand op, ook de fractievoorzitter niet. En toen deed ik het dus wel. En waarom wilde je dat? Omdat ik het uh, een goede zaak vond. Dat is wel met je kop boven het maaiveld uit. Ja, even ja even. maar dat vind ik ja. ook niet zo erg. Nee, hè? nee, je loopt het risico dat je... hoe heet het... Uh, je afge afgehakt wordt, maar... ik bedoel, het is, uh, je kan niet leren opstaan... als je ook niet hebt leren gevallen, zeg ik altijd. Maar nou, dus... Okay. Uh, dat, ja. Uh, ja, nee, dat risico zit er inderdaad in. En het zou in eerste instantie staking worden voor, uh, voor 24 uur. Maar het werd een staking voor, uh, voor 72 uur. En uh, ook een estafette staking. En uh, ja, ik vond het gewoon hartstikke mooi om, uh, om te doen. En uh, dat heb ik ook, uh, ook gedaan. En uh, die, die fractievoorzitter van de FNV, die, Zul, die ik net noemde... die was er wel weer boos over, want die vond dat het niet kon. Want hij moest het zijn, ja, had je handen moeten steken... dat heb je niet gedaan. Dus. Ja, het is gevraagd. En ik het wel. Dus, ja, ja, precies. Ja, maar toen kwam uh, alle publiciteit jouw kant op. Ja, alle publiciteit kwam mijn kant op. En uh, op zich is dat ook wel een hele leuke en nieuwe ervaring uiteraard. Want uh, ja, zowel uh, de schrijvende pers, als de radio, tv... Uh, dat komt allemaal op je af. En die willen van alles van je weten. En, uh, maar gelukkig niet alleen hoe het aan de poort is, maar ook hoe het thuis is, hoe het thuis opgevangen wordt. Want dat heeft natuurlijk ook nog wel een behoorlijke impact. Behoorlijke impact. Ja. Ja, en maar dat ge, is... dit ging je ook allemaal van nature goed af? Ja, of heb je, je daar natuur, achteraf hè? dat je denkt: van oeh, het nee. ging nee. allemaal, uh, dat ging allemaal vanzelf. redelijk ja. vanzelf. Ja. En hoe was het inderdaad thuis, die impact? Nou, ik wilde altijd bij de, de wisseling van de ploegen zijn. Want de staking duurde uiteraard, of uiteraard 24 uur per dag. En we werkten daar ook in de drie ploegen. En ik wilde altijd bij, uh, wilde altijd bij de wisseling van de ploegen zijn. Dus uh, als ik s avonds om uh, 12 uur was een wisseling van de ploeg. Uh, dan bleef ik daar even hangen uh, tot nu of een. En dan ging ik naar huis. En uh, dat was mijn vrouw die uh, stond thuis al op me te wachten. Er lag uh, van alles klaar om uh, even te op te frissen en eventueel wat te eten. En s'morgens om vijf uur stond ik weer op en stond ze ook voor de wisseling. Op. Ja. Voor de wisseling, ja. Ik moest ja. om zes uur aan de poort zijn. Dus, uh... Maar waarom moest je bij die wisseling zijn? Moest je dan zorgen dat er niet ja, iemand er, aan het werk ging? Een of soort uh... verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, ja. Dat je hebt, uh... Gewoon erbij zijn bij de Om erbij zijn, ja. Gewoon voor zeker dat weten dat het, dat het goed gaat en dat er geen problemen zijn. Als er problemen zijn, uh, dat je ook aanspreekbaar bent uh, voor die problemen. En waar had je die vrouw vandaan? Die, uh, die kwam uit spraykennissen. O, oh, wel uit dat gebied weet ja, ja, ja. Je, waar jij ja, ja, ja, niet ja, ja. Uh, aansluiting kon ja, ja, ja. vinden. Ja. En waar had jij haar ontmoet? In, uh, in Hofried. Bij een uh, bijeenkomst kwamen we elkaar tegen. We raakten aan de praat en uh, van de eenkomst dan. Maar een bijeenkomst, was zij ook actief? Al, uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat, was, uh, dat was een of andere actie die, uh, die bezig was. en We stonden naast elkaar en we raakten aan de praat. En, uh, maar wat deed zij daar dan? Ze was er bij een winkelcentrum in, uh, in Ja. En uh, daar was ook gewoon als belangstellende aanwezig. En je bent dan met elkaar bezig. Met, uh, er was dus een soort fancy fair of iets dergelijks. achter was er. En dan ben je met elkaar bezig. En dan raak je aan het praten. Uh, op die manier. Ja. ja, zo gaat dat. Zo gaat dat, ja. ja. En uh, nou ja, zij heeft je dus verschrikkelijk gesteund tijdens ja. die, uh, die periode. Ja. Uh, en wat volgde? Toen heb je jezelf even goed in de picture gespeeld als stakingsleider. Ja, zo, ja, wat precies. volgde daarop? Uh, er kwam, uh, eind 1980 kwam er een vacature vrij uh, bij ons op de personeelszaken. En uh, toen ben ik erheen gegaan en uh, toen heb ik gezegd: Ja, nou, dit ben ik, je kent me. Uh, ik heb heel veel belangstelling voor de functie, maar ik heb niet de opleiding. En toen zei ze mij dan: uh, Maar dan ben je wel een uh, potentiële sollicitant. Dus uh, solliciteer maar. Ja, en uh, dat heb ik dus gedaan. En uh, we zijn, na uh, de zes zoals citeerd, er zijn er drie van getest op hbo-niveau. En een uh, van, van die drie was ik. Er waren twee goed getest en dan ben ik op grond van de leeftijd gekozen uh, voor die functie. Omdat je de jongste was? Omdat je de jongste uh, was. Ja. ja, maar goed, ook uiteraard de test uh, goed, uh, maar goed gemaakt. Maar je werd dat... getest op hbo-niveau, ja. terwijl je nooit hbo gedaan had? Nee, nooit. Nee. Ik, uh, toen ik begon te werken, uh, ik was 14 jaar, want toen kon het nog. Toen ben ja. ik begonnen bij Thomas en Drijver in, uh, in Demeter. En uh, doordat we verhuisden uit het oosten van het land... ben ik op 15-jarige leeftijd begonnen bij de Rotterdamse droogdermaatschappij op de leerschool. Okay. En in 1974 kwam ik dus in die technisch-administratieve functie terecht. En toen heb ik gezegd: Nou ja, dan wil ik ook weer wat aan mijn opleiding gaan doen. En toen ben ik begonnen met de Award-Mavo en vervolgens de Award-Havo-dracht ah, Oké, okay. ja. oké. Uh, maar goed, uh, dan heb je nog steeds geen, uh, geen opleiding verder voor personeelszaken. Maar nee. goed, ik werd, uh, omdat men uh, mij kende, uh, hoe mijn opstelling was in de, in de ondernemingsraad. Ik zocht nooit het conflict op, maar wel uh, de oplossing. Ah, je had ook een soort natuurlijk inzicht in intermenselijke contacten, als ik ja, je zo hoor. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Nou, dus dat was eigenlijk best een hele goede plek voor je. Ja, ik vond het ook een hele goede plek. Ja. Ja. En toen ben ik uh, daar ben ik begonnen met uh, de MBO-opleiding en vervolgens dacht eraan uh, de HBO-opleiding. Okay. Ja. Al met al heb je een jaar of twaalf uh, Klopt, nog geschool ja, gedaan. Ja, nog twaalf jaar weer uh, naar school. Ja. Hoe deed je dat? Ja. Want je had daarnaast ook een huwelijk en een baan. Dat, uh, dat huwelijk waar ik uh, net over had, dat, dat liep uh, in 1980, is dat, uh, is dat op zijn einde gekomen. Uh, mijn vrouw die uh, koos ervoor om weer op zichzelf te gaan wonen. En dat heeft ze tot drie jaar terug ook, uh, ook volgehouden en, uh, en gedaan. Ja. Uh, dus in die periode was ik, uh, een aantal jaren ben ik, uh, ben ik vrij uh, geweest. En heb ik ook echt van mijn vrijheid genoten. en uh, ja, Ik zou zeggen, alles gedaan wat God verboden heeft. Oh. <laughs> ja. Ja. dat was een heel interessant en leuk leven. Ja, hoor, moet ik hoor ik dat het was, geen, uh, nee, maar het was geen nare periode. Nee, het was geen nare periode. Nee, nee, nee. Uh, uh, ik studeerde toen op uh, donderavond en ook op zaterdag. Dat ik zaterdag uh, uit school kwam of van de studie afkwam. Uh, ging ik al vijf uur weg en ging naar Amsterdam. En Ik wist nooit, uh, wanneer ik thuis kwam, bij wie ik sliep, uh, noem alles maar op. Het was, echt, het was echt heel leuk om te doen. Het was leuk ja, om te doen. Ja, was echt ja. leuk om te doen. Ja. Maar aan okay. de andere kant, uh, dat merk je ook na een paar jaar, het is ook wel weer een, een leeg leven. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus wat veranderde er toen, na dit paar jaar? Nou, in, in 1984 ben ik. Uh, nee, in 1983 ging het, uh, het bedrijf waar ik werkte failliet. Het was onderdeel van RSV Consumer. heel RSV ging, uh, ging failliet. En uh, toen ben ik uh, een aantal maanden werkloos geweest. Uh, ja, dat had twee redenen. Enerzijds uh, kreeg ik een blind- en uh, oh. tussendoor. En uh, tijdens een van de studieconferenties brak ik ook nog mijn voet. Oh, hoe breek je nou je voet tijdens een studieconferentie? <laughs> nou, moet je op Zweedse klompen gelopen en op zo'n dikke deurmat gaan staan. Oh, zou precies Magiet het zo gedaan hebben? Je weet maar nooit. Die heeft ja. de knie gebroken, toch, ja. Ja. gisteren? Ja, dat, ik, nou, dat had ik gewoon op gelezen, ja. de zuteerde Ja, okay. Dus ik, dus, ik, uh, ik brak ja. mijn voet op die manier. Op een ongelukkige op hand, uh, manier? Ja, op een hele ja. ongelukkige manier. Ja, precies. En uh, via de studie hoorde ik dat er een, uh, dat ze iemand zocht, dat een Amerikaans ingenieurbureau... iemand zocht voor uh, de afdeling personeelszaken in het uh, botelijk gebied. Uh, hij moest vrij zijn. Hij moest kennis hebben van de lokale arbeidsmarkt enzovoort. En uh, ja, dat leek mij op het lijf geschreven. Uh, ik was vrij. Ik was uh, niet gebonden. Dus ben ik ben bij dat bedrijf gaan solliciteren En uiteindelijk ben ik daar ook aangenomen. Op de afdeling personeelszaken. Daar leerde ik uh, mijn assistent kennen. Caroline uh, heette ze. En uh, daar kreeg ik een uh, relatie uh, mee. En zij heeft mij uiteindelijk weer een beetje op het rechte spoor gebracht. Ah. Ja, dan krijg je een vrouw. Je zat een beetje onder de plak meteen al. Nee, dat was zeker niet onder de plak. Oh. Maar je, je, je, je kreeg in ieder geval weer wat meer regelmaat in het leven. Ja, wat positieve uh, ja. invloed. Ja, ja, ja. ja. ja. ja, ja, ja. Nee, als je mij onder de plak wil hebben, dan ben je aan het verkeer adres, want dat gaat niet nee, lukken. Dat idee had ik al. Ja. Dus uh, Caroline en uh, weer aan het werk ja. en uh, wat meer regelmaat. Ja. En toen? Nou, ben ik op die, die afdeling personeelszaken uh, terechtgekomen. Uh, dat heeft geduurd tot 1985. En uh, ik werkte veel met Randstad Uitzendbureau. En die attendeerde mij om een uh, functie bij een ander bedrijf in uh, Spijken. En daar uh, heb ik gesolliciteerd. En daar werd ik uh, voor een jaar aangenomen. Onder de voorwaarde dat ik de studie af zou maken. De hbo-studie. En als oh ja. ik de studie zou afmaken, dan zou ik een vast contract krijgen. Okay. En zo is het ook gekomen. Dus ben ik daar uh, begonnen op dat in personeelszaken. In eerste instantie bij een, uh, bij een werkmaatschappij. En later bij, uh, bij de holding uh, van dat bedrijf. Steeds weer personeelszaken. Steeds personeelszaken. Ja. ja. ja. En... Uh, ja, toen bij de holding. Toen werd ik in 1989 kreeg ik... Uh... Grappig hoe mannen alle jaartallen uit hun hoofd weten. Is dat zo? Het valt me op de afgelopen weken. Ja, mijn geheugen maakt niet zo nee, dat uh, ja, Ik dat heb er zit wel last uh... van zo af en toe, maar... In, uh... in ieder geval tot 1989 zit alles precies op volgorde. Ja, ja met termijn <lacht> geheugen is meer een probleem dan het lange. Ah, ja, ja. Ja. ja, ja. In 1989 kreeg ik heel veel last van mijn, uh, van mijn rug. En uh, op een gegeven moment bleek dat ook een uh, hernia te zijn. Toen ben ik toch na drie, of na drie weken thuis, zijn, ging ik terug naar het bedrijf. Want ja, er moesten een aantal dingen gebeuren. Dus het eind van het jaar, de loonsverhoging, alles, beoordeling enzovoort. Maar na drie weken ging het toch niet meer. Dus moest ik uiteindelijk moest ik toch thuis blijven. En bleek het een hernia te zijn. Dus opnames ze ziekenhuis en dat soort verschillende dingen. En toen kreeg ik op een gegeven ogenblik naar een maand of zes. Nee, toen, even kijken hoor, dat was in februari. Kreeg ik een uh, <coughs> advertentie onder ogen voor een bedrijf in, uh, in Wapenveld. Uh, voor hoofdpersoneelszaken. En uh, dat leek mij uh, wel wat. Want dan kon ik ook weer terug naar het oost van het land. Ja. Wat ik altijd graag uh, wilde. En ja. uh, nou ja, daar ben ik ook, uh, ook aangenomen. Maar toen was die hernia helemaal... Uh, toen was ik nog in de ziekteperiode van de hernia. O, ja. dat, dat je bent aangenomen dan in Wapenveld? Ja, misschien raak ik mijn gezicht mee... Uh... Ja, dat zal het geweest <laughs> zijn. <Ja. laughs> uh, maar... Ik, ik was net aangenomen bij dat bedrijf, totdat ik, totdat ik van mijn oude bedrijf een uh, telefoontje kreeg of ik even wilde komen praten. Oh jee. Ja. nou ja, goed, dat is prima. Ja. Ik, uh, dus ik daarheen en uh, toen zei ze zo ronduit tegen mij van, uh, ja, je bent nu uh, zes of zeven maanden thuis. Er is zoveel veranderd in het bedrijf. Het is maar beter dat je niet terugkomt. Nou. Dus, uh, <laughs> jij zei nog: nou, geef me even een goede handdruk mee. Ja, precies. Echt? Dat is precies, oh, precies wat ik ga ja. heb. Ja. Ja. ja, nou, goed, ik bedoel als. En ze wisten niet dat je die nieuwe baan had natuurlijk. Dat had ik twee dagen later willen vertellen. Ja, ja, ja. ja. Nou. Ja, toch goed. Ik heb dus in dat gesprek heel, uh, heel moeilijk gedaan uh, enzovoort. Ja. En uiteindelijk zegt, nou, ja, goed, uh, als het zo is, dan is het zo. En uh, dan weten we met elkaar wat, uh, wat de kantondrechtersformule is in deze. En uh, doe maar een voorstel. En, uh, nou, ja, want je kreeg... zat op personeelszaken ja, natuurlijk, precies. dan weet je dat soort dingen. Ja. En moest ik al twee dagen later uh, moest ik terugkomen bij het bedrijf en uh, nou ja, dat was goed. En toen kreeg ik uh, zo'n 37.000 uh, gulden, dat was het toen nog, kreeg ik uh, zelf maar mee. Ja. ja, precies. En ik had, leuk, ik had al een nieuwe baan en ja. die, uh, die nieuwe baas uh, die betaalde mij de huiskostenvergoeding naar het oosten van het land. Dus ja, dat viel allemaal weer goed op zijn plek. Ja. Ja. En toen ben ik daar uh, in Dooisland begonnen. En toen had je inmiddels kinderen? Toen had ik inmiddels twee kinderen. Bij Caroline? Nee nee nee oh nee Caroline dat oh. was was, was nogal je, je slaat <laughs> alle vrouwen gewoon over. Ja precies. Caroline ja. was al. Ja. Uh, nee, uh, bij Caroline uh, heb ik uh, denk ik een maand of zes, uh, zes tot acht maanden uh, aarzeling Ach. uh, oh. gehad. Ja. ja, nee, maar goed, dat was op zich, wel uh, op zich wel belangrijk geweest ja. in mijn leven. Want, uh, ja ja ja. ja. Uh, toen heb ik uh, nee, de, de relatie met met Caroline die, die ontmoette uh, behoorlijk wat weerstand, met name aan haar kant van de van de familietak. En Waarom dat, uh, leeftijdverschil? Oh, hoe oud was ze dan? Uh, zij was twaalf jaar jonger dan ik. Of oh. zij is twaalf jaar jonger dan ik. Uh, en hoe oud was jij toen? Je uh, was nog niet zo heel. Uh, dat was 1984. Dat was ik 35 en zij 22. Oh, ja, ja, ja. Dat ja, is als dat ouders goed. eventjes slikken als, uh, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, precies. En, maar goed, het uh, kwam niet goed. Nee, nee, nee, dat kwam niet goed. Nee, nee. Maar er kwam een nee. nieuwe vrouw, want de kwam kinderen kwamen ergens ja, vandaan. Precies. Ja. Ja, ja, meestal wel. Maar ja. ja, dus ja, die we... zit niet uit de borkel. Dus waar kwam die vrouw vandaan? Uh, ik had behoefte aan regelmaat en iemand om me heen. En toen heb ik uiteindelijk een, uh, een advertentie gepraat in de volkskrant. Zo ging dat nog. Vroeger Ach. doe je dat via, via, tegenwoordig, doe je, of vroeger deed ik dat uh, nee tegenwoordig. Via internet, de internet enzovoort. En uh, toen was het nog via de krant. Ja, en dat heb ik ook gedaan en uh, daar heb ik mijn vrouw leren kennen. En daar zijn de kinderen van gekomen. Ja, want jij had, je had natuurlijk met die Caroline had je weer wat regelmaat. Dat beviel ja. eigenlijk heel ja. goed. Ja. Want je had ja. al dat wilde leven, dat uh, heb je gezien. Was ook leuk. Maar De ja. uh, uh, regelmaat had ik, nou, dan maar een advertentie plaatsen. Ja. En hoe gaat het dan? Komen er dan brieven in een... Er komen er allemaal brieven. Je ja, pakketje. je, je krijgt in één keer een heel pakket brieven. En uh, die mag je dan lezen. En dan uh, kom je de meest tragische dingen tegen. Daar zat ik ook al niet op te wachten. Nee. En uh, die brief van mijn vrouw, die, die sprong er wel uit. En uh, nou goed, ik heb haar toen gebeld en we hebben een afspraak gemaakt. Dat ging uh, bijna nog mis, uh, die afspraak. Want het was uh, 27 april 1985. En toen sneeuwde het nog zo hard. Oh ja. En ik moest vanuit Rotterdam moest ik naar, uh, naar Scheveningen toe. Want oh. daar hadden we de afspraak. Ja. En ik kwam eens in de file terecht. En toen kwam me met die sneeuw terecht. Dus dat schoot helemaal niet op. En gelukkig was ze blijven wachten. Ah. Dus, uh, Hoe lang? Ja, bijna een uur. Oh, nou. Ja. Voor, ja, voor een wild vreemde die je nog nooit gezien ja, hebt. Precies. dat nog best ja. even doorzetten. Ja, ja. precies. Ja. Maar toch, als ik je zo hoor, klinkt het niet als echt uh, zware verliefdheid. Maar meer als een soort praktische... Uh... Nou oh, ja, ik, ik weet niet of het, of het, of het, nee, het, uh, het zware of liefde is, dat, dat weet ik niet. Uh, praktisch was het ook niet. Je, je had gewoon behoefte en je, je, ik zocht iemand waar het mee klikte en met haar klikte het gewoon. Ja, en ja. waarom zocht zij? Eigenlijk om dezelfde reden. Okay. Zij woonde ook op zichzelf en, uh, ja. en werkte ze? Ja. Als? De uh, medische secretaresse. Oké. Okay. In de geestelijke gezondheidszorg. Maar ergens bij Scheveningen of die kant Ja, Den Haag. Ja. Dus, uh, um, dus zij is vanuit die hoek vervolgens verhuisd naar Wapenveld. Nee, ik woonde zelf in Epe. We dus, zitten dus mee verhuisd naar Epe toe. Nou, eerst naar Epen toen Wapenveld. Nee, daar werkte ik in Wapenveld. Oh, je ging niet ook nee. in Wapenveld Nee, worden? nee, nee. nee, nee. Oké, okay. nou, ik ben weer helemaal bij. Goed zo. Ja, vrouw, kinderen, twee, ja. wel jongetje, meisje. Ja. Ik heb drie jongens, en, drie maar jongen. de eerste twee waren dus ook jongens. En ja, uh, ja ik wilde dat die uh, in het oost van het land ging opgroeien en niet ja. in de Randstad. En uh, dus ben ik teruggegaan naar het oost van het land. En wat vond zij daarvan? Uh, ja, Zijn er een aantal keren mee geweest op mijn, uh, mijn tochten naar, uh, naar Zutphen en dat uh, viel haar wel. En uh, nou goed, uiteindelijk is ze meegegaan uh, zonder problemen verder met uh, ah. ja. Zonder problemen, ja, ja meegenomen. Oké, okay. ja. uh, nou en uh, toen begon weer het leven in het oosten. Toen begon gelukkig weer het leven in het ja, ja, zie. Hè? Ja, ja. De ontspanning in de meer thuis. stem. Ja, weer ja. Ja, thuis. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, zo voelde het echt, hè? Ja, ja zo voelt ook echt. Ja. Terwijl je langer ja. weg was geweest dan dat je er gewoond had. Ja, ja. ja. ja maar goed, je, je hebt natuurlijk de jeugdherinneringen... en uh, je hebt het risico dat je, dat je het romantiseert. Maar uiteindelijk vonden we daar gewoon weer... wat ik eigenlijk uh, losgelaten had. Ja. Of had los had moeten laten. Ja. En dat vond ik daar op dat moment gewoon weer terug. Met de nieuwe baan, goede verhuisvergoeding. Alles, alles. eventjes uh, goed ja. voor elkaar. Alles goed voor elkaar. En zet het dat door, die roze geure manenschijn? Ja, in eerste, in eerste instantie uh, ging het goed. Uh, ik ben in, uh, het, in uh, Wapenveld ben ik begonnen bij de, uh, de van, of uh, bij de grotan van de deaardroogister. En ik, uh, ze hebben mij van tevoren gezegd, als, uh, je mag hier komen werken, vind het prima. Maar houd er rekening mee dat uh, de groothandel, of ze de rogisten willen van de groothandel af. Dus het risico van verkoop. Nou, dat kwam eind van het jaar ook aan, uh, aan de orde. En uh, het werd verkocht aan een uh, bedrijf in uh, Stogenbos. Dat uh, alles werd samengevoegd. Maar ik kreeg ook alweer heel snel uh, de opmerking van... Uh, en jij wordt het nieuwe hoofdpersoneelszaken van dat bedrijf. Dus dat ging ook allemaal, uh, ook allemaal goed. Ik heb ook alle onderhandelingen gedaan met vakbonden enzovoort. Ook het hele reorganisatieproces uh, geleid. Maar bij, uh, bij het hele proces heb ik ook gelijk gezegd... ik vind alles uh, goed en wel. Ik voel me vereerd dat je me aanbiedt, uh, dat hoofdpersoneelszaken. Maar... Zoek maar vast een ander, want uh, ik ga dat niet, uh, niet worden. Want uh, ik woon nu in Epen en ik ga niet elke dag op en neer rijden naar het en bos, Want toen had je die oude brug bij zo'n bommel daar ook ja. nog tussen zitten. Ja. Dus dat uh, ga ik niet aan beginnen. Dus als uh, de, de reactie van, ja, dan kom je in de bos wonen. Ja, als ik hier had willen wonen, had ik hier wel gesolliciteerd. Dus dat, uh, dat gaat hem niet worden. Dus ik blijf lekker in het oosten zitten. Ja. En uh, toen ben ik begonnen bij uh, de technische groothandel, uh, Racing in, uh, in Zutphen. En, het is wel uh, makkelijk iedere keer die nieuwe banen. Ja. Ja. Gewoon solliciteren ergens. Ja, en, uh, ja, was, was dat ja. ook in die tijd dat het gewoon makkelijker was om aan werk te komen? Of, uh? Nou, ik, nee, ja, nee, ik, ik, uh, ik heb ook altijd iets bij me gehad ik, uh, dat ik erg makkelijk in de omgang ben. Uh, ik praat makkelijk, uh, ik heb een hoge functie maar ik verbeeld me niks. Uh, ja, dat heb ik altijd bij me gehad. En uh, ik doe het werk omdat ik het leuk vind. En anders uh, ben ik weer weg. En ja. Uh, ja, ooit heeft ook uh, een van de managers van Wegener gezegd. Uh, dat ik een heel groot empathisch vermogen had. Zo'n groot inlevingsvermogen had in mensen. maar makkelijk kon verplaatsen. En uh, ja, dat is altijd zo geweest. Dat rode nest zat er nog een beetje in van vroeger? Nu nog. Dat ja. blijft erin zitten. Ja, ja. Dat, dat raak je niet kwijt. Ja. Nee, ik heb ook altijd gezegd. als ik me afkomst verlogen, het ik me ook afschieten. Oh, toen maar. Ja, ja dat ben ik heel simpel. In. <laughs> ja. ja. ja. Het lijkt me ook lastig, want je moet uh, bij personeelszaken ook vaak lastige beslissingen nemen. Je moet ook mensen teleurstellen of... Uh... Ja, maar goed, dat is, uh, als je een, uh, een goed verhaal hebt, dan, uh, dan kun je het ook best verkopen aan mensen. Maar ja. wat ik altijd, uh, altijd voor mezelf voorgehouden heb en ook wat ik altijd uh, voor gewaard heb... Dat, uh, dat deed ik ook al in de tijd dat ik ondernemersraad zat bij, dat, uh, bij de RDM uh, daarvoor... Dan was het vaak heel erg druk en dan was het vaak ook heel erg spannend. En dan uh, had je hier geen tijd voor en daar tijd voor. En dan zei ik gewoon tegen iedereen... en nu ben ik s middag vrij, ik zoek het maar op. Of ik zoek het maar uit. En dan ging ik uh, de duinen in ja. en, uh, met mijn foto op de stel. En dan ging ik helemaal terug naar mezelf. En dan liet ik alles vallen. En dat uh, deed ik toen. En uh, dat kan ik nu nog uh, heel makkelijk doen. Dat heb ik in feite heel mijn loopbaan ook ja, gedaan. En, alleen uh, niet de duinen in, maar... Nou ja, daar zocht ik een plek op ja. uh, om alleen te zijn, om, uh, om, om rust te hebben, uh, om even alles uh, te laten wat het is en uh, even met andere dingen bezig te zijn. Uh, dat geeft ook de gelegenheid om wat dingen te overdenken uh, voor jezelf. Om maar niet constant achter, je om maar achter jezelf aan te blijven lopen, om maar in die stroom mee te blijven gaan, maar... Uh, ja, de betrekkelijkheid van uh, het leven zo af en toe even onder ogen zien. Uh, dat er meer is in het leven dan alleen maar achter ja. de problemen aanlopen. En, en het uh, feit dat jij niet die stress met je meedroeg, dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag ja. op. Uh, ja. Maar uh, het zo, zo groeide je langzaam maar zeker steeds verder in de organisatie. Terwijl je ook een voorvechter bent geweest uh, voor de rechten van. Uh, uh, de arbeider, als ja. ik het zo mag zeggen. Nou. Dus waar zat je op een gegeven moment in uh, welke organisatie het hoogst? Dat was bij de. Nou, er ja, zijn, zijn een paar bedrijven geweest. Het, dat is bij, uh, bij een van de bedrijven geweest van, uh, van Wegener in, uh, in Eindhoven, Zuurland-Valkland was dat. Daar heb ik ook in het uh, directieteam gezeten. het laatste bedrijf uh, waar ik heb gewerkt, dat was uh, bij de sociale werkvoorziening in, in Zeist. En daar voeren we ook met, daar dus zat ik namens uh, Deloitte en Touche als, als interim manager Ook uh, in het uh, directieteam. Als uh, manager uh, Pno. En dat directieteam werd, werd met z'n drie uh, gevormd. Uh, voorzitter van, uh, van de directie met de controle en ondergetekende. Ja. En uh, ja, goed, we vervingen uh, we vingen, we vingen elkaar daar. En ondertussen in Wapenveld nog steeds nee, nee, nee, nee, nee, nee? Dat, dat, dus, zo, nee, Wapenveld, uh, dat, is, dat heb ik in uh, 1990 ja. afgesloten. Dus waar woonde je toen? Dus, nee, ik ben altijd in Epen blijven wonen. Oh, ik nu dat, nog. dat was ik werk, Epe, ja, Sorry, ja, werk wonen Epen. Ja. Dus nog, nog steeds epen? Ja, ja, ja, ja. Okay. ja. En, um, en die kinderen? Eentje die, die gaat studeren in Leiden. Die ja. heb ik even weer twee jaar thuis gehad... vanwege een paar problemen die hij... Nou, een paar. Behoorlijk wat problemen die die had. Oh. Uh, maar die gaat weer terug naar Leiden en die gaat daar studeren. Ja. Mijn, mijn middelste zoon die woont in Deventer. Ja. En uh, mijn jongste zoon die is nu nog thuis... En nou, Vind je het nooit leuk als je vader op de radio vertelt over je problemen? Maar ongeveer, waar moet ik aan denken? Want nu denk ik de meest verschrikkelijke dingen. Nou, nee. Het, het, oh. nou, mijn, mijn, mijn jongste zoon, die was, of niet mijn oudste zoon heb ik het over. Ja. Die was een uh, jaar of vijf, zes. En uh, toen hebben we hem laten testen vanwege allerlei gedragskenmerken. En toen bleek hij een uh, IQ van 153. Uh, Ach, het is heel lastig. Veel te slim voor deze wereld. Veel te slim voor deze wereld. Ja. En met een noordelijke problemen op school. Maar in het hele traject heeft hij ook een aantal problemen uh, tegen blijven komen. Maar dat is altijd gerelateerd geweest als een hoogbegaafdheid. En, uh, nou, uh, hij is naar Leiden gegaan om te gaan studeren, archeologie. Uh, daar is hij uh, ook gevolge van een hernia-operatie uh, vastgelopen. Moest terug naar Leiden heeft dat leven daar niet meer kunnen, kunnen oppakken. Uh, is eventjes uh, verdwaald in het leven. En uh, we hebben hem direct weer terug naar huis moeten halen... om alle dingen te doen, onder behandeling moeten stellen. Toen bleek hij te lijden aan het syndroom van Asperger. Ja, dat kan ook nog met een hoog ja. ja. Ja. En uh, daar is hij uh, nu twee jaar uh, voor onderweg en behandeld. En hij is nu weer zover dat hij uh, in een begeleid wonentraject... Uh, met name voor studenten uh, terecht kan in Leiden. En dan gaat hij weer naartoe en dan gaat hij weer studeren. Knap hoor. Ja. Ja, dat, ja. Dat is ook weer even hard werken geweest aan die kant. Ja. Zeg, die Sound of Silence hè, van Simon Carfunkel ja. die je hebt meegenomen... Ja. Is die, uh, slaat hij op het oosten van het land? Of uh, op nou, de stilte in je hoofd als je gaat fotograferen? Met name de stilte in mijn hoofd. Dat op een aantal momenten als je zo in zo'n druk leven uh, bezig bent. Uh, dat je constant meegenomen drijft te worden in die, uh, in die hele stroom van, uh, van hectiek en dat soort dingen. En dan het moment even toch kunnen kiezen. Uh, uh, uh, Ga jullie maar lekker door met die hectiek. Ik stop ja. er nu even mee. Ik laat me niet meestromen uh, Of niet meevoeren uh, in die stroom. Ik wil nu even mijn rust. Ik wil nu even mezelf. Nu even de stilte om me heen. En genieten van die stilte.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 of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath a halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed by the flash of a neon light We split the night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 silent fool said I. You do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my. De Sound of silence: silence. Uh, refereren aan de stilte die Wil Gerritsen vindt als hij uh, eventjes. Uit het hectische leven stapte om tot rust te komen. Langs de IJsselbootjes kijken, dat soort dingen. Uh, hij is mijn gast in dit uur van de nacht van uw leven. En eigenlijk uh, de afgelopen half uur was het een soort opgaande lijn van steeds uh, hogere functies in het bedrijfsleven. Uh, uh, maar toen kwam er ook een, uh, een ommekeer. Nou, die ommekeerde ik uh, de laatste functies die, die hoge functie, die laatste hoge functie die ik had. Dat was in uh, zeg maar 2002. Ja. Maar in 1996 ben ik al, uh, kwamen die, uh, die problemen wat de gezondheid uh, betreft. Ja. Toen uh, had ik inmiddels uh, een eigen bedrijf was ik begonnen, personeelsadviesbureau. Ik werd s morgens wakker, ik voelde me niet zo lekker. En ik zei tegen mijn vrouw: Nou, ik blijf vandaag maar thuis. ga bovenleven wat werk achter de computer. En uh, ik bel wel even wat klanten. En tegen Nureweens, middag zei ik tegen haar van uh, ik ga naar bed, want ik voel mij er toch niet zo lekker. En toen werd ik s'avonds om uh, tien uur uh, wakker in het ziekenhuis. En toen uh, ben ik uh, intussen tijd van, uh, van twee hoog uh, naar beneden gedragen door uh, de ambulancebroeders. Er is een huisarts langs geweest die in mij heeft zitten prikken om te kijken of mijn bloed alles goed was. Maar uh, ze keren me dus met geen mogelijkheid wakker. Ik ben in het ziekenhuis gebracht, ik ben door een scan heen gegaan. Ook net wel iets van gemerkt. En uh, ja, s'avond tien uur gingen de ogen weer open. Wow. Ja. Is, is, dat, is dat in coma liggen dan? Ja, so, uh, ja. Omdat het ja. een korte een periode is? soort toestand of een van, absence, van... Ja, so, ja nou, het is een, een soort, soort, soort uh, coma, coma... Ja, coma toestand. Ja, uh, ja, ja. Toestand van coma-teuze. Uh, eigenlijk noemen ze dat ook. En geen idee? Nou, achteraf hebben ze me verteld... het is een uit, een uit de hand gelopen virusinfectie uh, geweest. Ja. Wow. Ja, ja. die was uh, wel erg uit de hand gelopen. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ja inderdaad. Ja. En wat was het gevolg daarvan? Het heeft uh, zo'n twee jaar geduurd. Mm -hmm. uh, zeg maar de eerste fase na, uh, na die toestand uh, kon ik helemaal, uh, helemaal niks. Uh, het minste ringste wat ik deed, dan liep ook mijn, uh, mijn lichaamstemperatuur uh, op. Uh, op een gegeven moment uh, heeft men mij ook gevraagd... om uh, die lichaamtemperatuur gewoon in de grafiek bij te houden uh, dagelijks. Nou, dat heeft al met al uh, zo'n twee jaar uh, geduurd. En toen vond ik het voor mezelf wel weer, uh, weer werkjes. En uh, ik had een goede verzekering, maar ik vond aan de andere kant dat ik nog niet klaar was met mijn, uh, met mijn loopbaan. Dus uh, ja, heel rustig aan weer, uh, weer begonnen. Ja. Eerst bij een sociale werkvoorziening in, in Omma. En vervolgens weer uh, bij verschillende andere bedrijven. Tot ook uiteindelijk in uh, 2001 bij die sociale werkvoorziening in, in, in uh, Zeist terechtkwam. En uh, ja, dus wij zijn de balaten geweest, want toen, toen ging het ook echt niet meer. Is, uh, en wat ging er dan niet? Nou, als je in een dergelijke verantwoordelijke functie zit... je geeft uh, heel veel leiding aan, uh, aan mensen. Uh, ja, dat soort dingen, dat, dat, dat ging niet meer. Ik had problemen met mijn, uh, mijn uh, korttermijngeheugen. Uh, o oh ja, dat, dat zei ja. je al, van nou, lange termijn. Dat nou, zit muurvast ja, in je hoofd, ja. ja, maar ja, korte ja, ja. Termijn, ja. ja het is uh, zoals we nu uh, één op één met elkaar zitten te praten. Dat gaat, uh, op zich gaat dat prima. Maar ja. uh, zit ik met een groep van mannen man of zes, zeven, dan uh, gaat het helemaal niet goed. Want die zitten allemaal te tegen elkaar aan te praten of misschien tegen mij aan te praten. En dan gaat die informatieverwerking in mijn, uh, mijn bovenkamer, die, die werkt dan niet meer. Ik heb altijd uh, probeer ik dat een beetje uit te duiden. Ik ben van een uh, moderne harde schijf naar een oude kaartenbaksysteem uh, ja, uh, weer teruggegaan. Ja, ja, ja. Dus als ik met een man of zeven, dan, uh, ja, dan begint het geluid monotoom te worden. Die informatie verwerk ik niet meer. En uh, ja, dat is dan heel lastig. Dan neem je het niet meer op. Dan neem je ja. het niet meer op, nee. En, ja, maar hoe is dat dan voor iemand die altijd zo hard gewerkt heeft... en altijd in de top heeft meegedraaid... om dat dan fysiek niet meer te kunnen... Nou, ik, ik, ik ben, uh, uiteindelijk ben ik in Nijmegen tegengekomen in het Radboud Ziekenhuis. Ook uitgebreid onder, onderzocht, ook meegedaan aan wetenschappelijk onderzoek. En uh, ze hebben me allemaal uitgelegd uh, hoe de situatie zit, wat de beperkingen zijn. Uh, dat wat ik kwijt ben, komt ook nooit meer terug. Mm. En uh, nou, daar heb ik voor mezelf de knop omgezet. Nou, als dat zo is, dan ga ik leren leven met de beperkingen. En dan ga ik doen wat ik nou wel kan. Klinkt wel heel makkelijk. Ja, maar zo is het ook. En wat zijn dan de dingen die je wel kan? Uh, ik, ik, ik kan nog steeds uh, dingen doen in het personeelswerk. Uh, maar dan wel in mijn eigen tempo en op mijn eigen manier. En uh, na uh, 2002 toen ik thuis kwam te zitten... ben ik naar allerlei activiteiten gaan zoeken die ik nog wel kon doen. Uh, ik werk nu nog voor een bedrijf in, uh, in Horen en doe ik zo wat, wat personeelswerk. Uh, ja, daar in... heb je heel veel expertise in ja, natuurlijk. precies. En, het, uh... en toen ik nog uh, mijn eigen bedrijf had... ben ik hoofdsponsor geweest van die uh, voetbalclub uh, in De Hoven... En daar ben ik nu voorzitter nog van het, van het bestuur. Ah. Maar dan krijg je ook wat, uh, wat meer bekendheid. En uh, ik heb ook voor een aantal mensen, maar niet alleen voor in de hoofd, maar ook op andere plaatsen uh, kantonrechtenprocedures gedaan. Mensen die door een baas op straat werden gezet op straat dreigden te worden gezet. Uh, die mensen heb ik gewoon allemaal bijgestaan en uh, geprobeerd uh, zoveel mogelijk uh, ja, resultaat voor die mensen eruit te halen, uh, zeg maar een afkoopsom uh, te genereren. En als de werkgevers daar niet mee wilde werken, ging ik naar de kantonrechter toe. En uh, op die manier uh, ben je een beetje bezig. Ja. Ja. En dat is, uh, ja, zo, is ook gewoon erg leuk om te doen. Uh, ja, ja ik, ik, ik, uh, ik kan gewoon naar een advocaat toe. Of, uh, naar een advocaat, ik kan gewoon naar een rechtbank toe gaan. Ik kan, uh, recht, procedures kan ik beginnen. Ja. Ik, uh, ik heb de nodige kennis van het Maar ik ben geen advocaat. Dus ik hoef me ook niet aan de orde van advocaten te houden. En dat is wel lekker. Dan heb je wat meer bewegingsvrijheid. Nou, ja, ja. Dus ja. eigenlijk heb je best wel weer een leuke bezigheid daarin uh, gevonden. Ja, maar je moet er toch wel van maken wat, wat er van te maken valt. En uh, wat ik zeg, ik heb een knop omgezet en ik ben gaan kijken naar wat ik wel kan... en niet meer gekeken naar wat ik niet kan. Nee. Want ik had hem in Nijmegen gezet, ik kom toch niet terug. Dus waar moet ik me ook mee bezighouden? Ja. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat je het mist om op dat, uh, dat hoge niveau te functioneren. Nou, het enige wat je mist zijn de centen. Ja, ook dat. Ja, nee, maar dat, dat is het enige. Maar ik bedoel, uh, achteraf heb ik wel eens uh, gezegd... nou ja, de, de reden waarom je het niet meer kan is natuurlijk nooit leuk. Ik bedoel, nee. om je niet omheen te draaien. Nee. Maar je bent wel van s morgens, uh, s morgens uh, nou pakken ben beet zeven uur tot s'avonds tien uur ben je bezig. En je bent constant in de stress, je bent constant. En op het moment dat je op die manier door, uh, door je gezondheid op je plaats gezet wordt... Uh, ontdek je dan toch weer, ontdek je toch weer dat er nog meer is in het leven dan alleen maar werken. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Ja. Want, uh, is dat fotograferen gebleven? Ik ga nog steeds met mijn foto's op pad. Ja, en ik vind dat erg leuk om te doen. En wat en, doe je met uh, de foto's dan? Heb je in je huis uh, alle foto's? Nee, die, die, sla, nou, die, die sla ik op, uh, op mijn computer. Uh, ik heb uh, twee gedichtenbundels uh, geschreven. En uh, de omslag, uh, dat zijn foto's die ik zelf gemaakt heb in de voorhandse duinen. En uh, ja, op die manier gebruik ik ze een beetje. Uh, of als ik een uh, mooie foto tegenkom. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, toen Rotterdam weer thuis kwam. Dat Schip Rotterdam. Ja. Een paar mooie foto's gemaakt. En een vriend van me die was van me gek. Van Rotterdam, dat heb ik uh, even die foto's laten afdrukken op Linnen En uh, ingeleid en hem gegeven en nou, dat soort dingen. Ja, ja, uh, uh. Zeg, en die gedichtenbundels... Ja. Zijn die geschreven... Na 96, of was je daar altijd al... Nou, ik ben er wel altijd mee bezig geweest. Ik heb nog uh, een paar, uh, paar boekjes liggen. Uh, uit de periode dat ik militaire tegen dienst had. Toen was ik ook al uh, aan het ook schrijven. Ook al aan het schrijven, ja. ja. Uh, ik heb ooit, uh, het is jammer dat hij niet verder uitgewerkt is... maar ooit een uh, kinderboek uh, geschreven. Ik heb een keer een, uh, een verhaal geschreven voor de nos. Die heb ik nog thuis liggen. Oh. Een soort, uh, soort hoorspel uh, was dat. Die, oh. die is wel uitgezonden op de radio. Ach, ja. Ja. Welke radio? Uh, de Nos was dat toen de tijd nog. Ja, wat was het dan, hè? Dat is ja. een goede vraag. Ja. Ja. <laughs> nee, het zat allemaal in briefpapier van Altijd De Altijd gewoon aan het schrijven, gewoon nog om de ja. Ja. Ja. ja, en uh, die, ge die gedichtenbundels zijn geschreven uh, na de periode van die, uh, die coma-toestand, uh, ja. zeg maar. Ja. Ja. En wat is je inspiratie voor die gedichten? Dat kan van alles zijn. Ah. Dat kan van alles zijn. Dus uh, ja, ook oh, oh, oh, oh, uh, hier en daar zijn ze ook en die gedichten biografisch uh, zijn. zijn jeugdherinneringen die erin terugkomen, uh, dat zijn uh, de toestanden met, uh, met vluchtelingen uh, die je wel eens tegenkomt. Uh, van, met name vluchtelingen kinderen die niet op een plek terechtkomen. Die oh ja, in mij, voor mijn gevoel heel onrechtvaardig worden behandeld en. Uh, dat soort dingen. Kan van alles zijn. Ja, net net net hoe de geest, hoe de geest waard net wat je tegenkomt. En je hebt niks bij je. Ik heb het en niet bij me, nee, nee. nee. En het is, ik heb er wel eens uh, zitten denken, maar het ligt op een nachtkastje. Nou, maar je bent op de radio. Ja, het is ja, het verhaal van ja. je leven. Ja, ja, precies. zouden we ja. mooi af kunnen sluiten met okay. een gedicht. En ja, ja, ja, er zit ja, ja, niks ja. in je hoofd, want de korte termijn nee. is... Uh... Nee. Nee. nee, er zit niks in mijn hoofd. Mooi nee. is dat, zeg. Nee. Nee. Ja, precies. Ik ja. vind ik een beetje jammer. Ja, ja. ja He? het uh, ligt op een nachtkastje. Miss de, kan het, uh, het is mis zo de kans. Nou, wie weet komt het nog een keer. Is er nu nog iets wat op je lijstje staat? Van, oh, dat wil ik nog heel graag doen. Uh, waarom, ja, ja, ja ik, ik wil nog steeds uh, graag een paar, een paar reizen, uh, reizen gaan maken. Uh, echt waar? Even met je voeten uit de, uit de Gelderse klei? Ja, maar de wereld is wat groter dan de Gelderse klei. Ja. Ja, ik, uh, ik ben in, in de jaren 70 ben ik in, uh, in Israël geweest, uh, twee keer. Uh, het waren echt fantastische ervaringen. Uh, ik ben in uh, dit jaar uh, ben ik in uh, Australië geweest. En dat is een totaal andere wereld dan, uh, ja. dan hier in, uh, in Nederland. Niet, uh, niet te vergelijken. Uh, als je een aantal weken uit Nederland weg bent dan, uh, en je komt in zo'n to to to totaal andere wereld, dan merk je pas hoe ziek Nederland is. Hoe ziek? Ja, ik vind Nederland vind ik gewoon nergens ziek. Uh, totaal uh, geen respect meer voor elkaar. Al die korte lontjes. Uh, je hoeft maar iets verkeerd te zeggen. Of uh, er komt een mes over een geweerkogel op je af. En, uh, wat we in het oosten gelukkig nog wel, uh, nog wel kennen is dat normerschap. Toch weer, hè? Ja. Maar de, de, zeg maar de, de, de individualisering van Nederland... daar uh, gaat helemaal de verkeerde kant op. En uh, wat ik zei, ja... is dus Totale die korte rondjes. Uh, ja, je bedoelt een kind van tien jaar, die kan je op straat aan niet meer aanspreken. Dat nou, vind ik wel opmerkelijk voor iemand die altijd zo goed heeft kunnen onderhandelen tussen allerlei verschillende partijen. Ja. Dat het je ja. toch wel een beetje zorgen baart. Of ja. flink zorgen, ja. Ja. als ik het zo ja, hoor. Ja, behoorlijk. Ja, ja kort geleden hoorde ik iemand zeggen: uh, Als je vroeger als ouder met kind, uh, als een kind vroeger op school straf kreeg van een de, van de meester, dan draai je hem zijn oor. En dan uh, had hij geluk als hij van zijn ouders niet ook niet een draai om de oren kreeg. Maar als je ter een kind straf wil geven op school. Uh, dan krijgt hij de meeste van, ja. de, van de ouderen een draai om de oren. Staan de ouders op de stoep? Ja. ja. Nou, laten we daar maar een beetje op gaan letten. Lijkt me een wijze les. Ja. Dank je wel voor je verhaal. Fijn dat je er was, wil, uh, Gerritsen. En een goede reis. Dankjewel. Terug naar het Oosten. Ja, dat zullen we doen. Dank je wel. Ja. Komt goed, hè? Ja. De nacht van uw leven is een programma van Omroep Max.